8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Amsterdam wordt een jongetje van twee vermist. De politie heeft daarom een Amber Alert uitgestuurd voor Michiel Monne. Hij wordt gezocht samen met zijn vader. Het jongetje heeft blonde pijpenkrullen en grijze ogen... en hij draagt een trui met een afbeelding van Kermit. De politie geeft een Amber Alert uit als er sprake is van een urgente vermissing... of een ontvoering van een kind. Veel van de ruim twintig meldkamers van de politie in Nederland zijn vaak onderbezet...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 Seivel maakte later voor de BBC het veelbekeken programma Jim Will Fix It... waarin hij wensen van kijkers vervulde. Jimmy Seivel is 84 jaar geworden. Het weer, vannacht koelt het nauwelijks af. Er kan wel een misbank ontstaan. Morgen vrij veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dan is er verkeersinformatie. Staat op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Apeldoorn en Breukelen, een file van 2 kilometer, er staat een auto in brand. Dit was de verkeersinformatie. Met Ronald Boot. Nogmaals, Goedenavond. We gaan snel langs de velden. Rode Ajax, graag niet mee. 57e minuut van de wedstrijd is zojuist gepasseerd. Lukoki zet Ajax op een 3-0 voorsprong. Denk dat het weer Eriksen is die aan de basis staat met een lange paas naar de rechterkant. Anita gaat daar lopen. Geen buitenspel voorzet komt. Lukoki met hem meegegaan. Schuift binnen zijn eerste goal in Ajax 1, maar zelden een wedstrijd gezien waarin Jans Ploeg zo weinig hoeft te leveren om zoveel te ontvangen. Rode Ajax is 0-3 en klaar. Excelsior RKC Filip Koker. 17e minuut. En Excelsior komt op een voorsprong. Een vrije trap van Joost Broerse. Die wordt ingebracht en heel ongelukkig van richting veranderd... door de linksback van RKC Art van Peppe. Die scoort in zijn eigen goal. En daardoor leidt Excelsior met 1-0. Henk Kok... Het is allermens een opwindende wedstrijd. Heerenveen is de betere ploeg, de positiespel, maar het levert heel weinig uitgespeelde kansen op. Eén schot van Jan Maarten tegen de Lat aan en een kopballetje van Judith en van Den Haag heb ik een aanvallend opzicht nog helemaal niets gezien. 0-0. En de late wedstrijd is straks Twente PSV. We don't know. -turner. Baby, get it on. We gaan naar Excelsior RKC, want Excelsior staat voor. Philip Koken. Ja, Excelsior staat voor. En dat is een wilde die ze nog niet vaak hebben meegemaakt. Nu eindelijk eens een keertje is RKC in de aanval. De bal aan de rechterkant op de helft van Excelsior. In balbezit voor Ten Voorde. Die afgeeft op Aouassar, de verdedigende middenvelder. Van Peppe, Castellion in de punt van de aanval. Wil nu een 1-2 gaan met Snow, maar die wordt gemist. En dan wordt die bal onmiddellijk weggerost door... Uh... Door Kevin Jansen en die probeert daarvoor in weer van buren te bereiken. En zo probeert Excelsior af en toe weer tot een aanval te komen. De afgelopen zes minuten is Excelsior voornamelijk in de aanval geweest. Wie had dat toch kunnen denken? En dat omdat Excelsior gedrevener voetbalt. Een betere mentaliteit. Je ziet wel dat RKC beter kan voetballen. Meer voetballend vermogen heeft. Maar ja, het gaat allemaal net een tandje te langzaam. En uh, het gaat veel te gemakkelijk. Die gemakzucht, dat zal uh, Ruud Brood, de trainer zich ook aan ergeren. Die zit daar... Uh, uh, ja, met de handen in zijn haar af en toe op de bank, die kan het niet geloven dat dit allemaal gaat gebeuren. Excelsior leidt gewoon zo halverwege de eerste helft met 1-0 op eigen veld tegen RKC. Hoe leuk is herenveen ado Henk? Nou, het is vooral nog uh, geen leuke wedstrijd omdat er veel te weinig gebeurt in een rondom het 16-meter gebied. En daar moet het toch allemaal uh, gebeuren. Die doelen die staan er niks voor niks. Je moet gewoon uh, mikken op die goal. Althans, moet je in de buurt van die uh, 16-meter gebied uh, komen. Je moet kansen creëren. En daar heeft Adon Den Haag heel veel problemen mee. En Heerenveen heeft daar ook problemen mee. De aanval nu van ADO Den Haag. Die wordt opgezet vanuit de, de verdediging. De bal naar Rado Savlewits. Die speelde dan weer af naar de linkerkant. Waar Sherry van rechts over is gekomen. Naar de linkerkant. En heeft Rado Savlovic even de nodige problemen om de bal onder controle te krijgen. En speelt dan terug naar zijn rechterverdediger de Ami. En uiteindelijk komt er een beetje diepte in het spel. Maar ik mis vooral diepte in het spel van ADO Den Haag. Vijf keer in deze competitie hebben ze de nul al weten te houden. Ik weet niet of ze exact op die nul spelen. Maar mogelijk een kans. En heeft ADO Den Haag nog niet weten te creëren. Ze zijn amper in het 16 meter gebied geweest van Heerenveen. Mis Misschien nu dan. Misschien nu Toorstra. Toorstra probeert om zijn as te draaien. Nee, dat lukt hem niet. Dat lukt hem niet. Het was een klein kansje voor ADO Den Haag. Maar er was te weinig controle op de bal. En het was Horvat die mee naar voren was gegaan. Maar dat levert helemaal niks op voor ADO Den Haag. Bijna 21 minuten gevoetbald. 0-0. Het is pas de 11e competitieronde. Maar Excelsior speelt nu al voor zijn laatste kans. Philip Koken. Ja, dat gevoel zullen ze zeker hebben. En dat wil RKC niet op zich laten zitten. Nu balbezit voor Snow op een middenveld. een goede paas in de richting van Ten Voorde. De spits die weer afgeeft naar de linkerkant, naar Meijers. Die nadert het strafschopgebied van Excelsior. En dan schiet van Peppe maar eens een keertje. De mee opgekomen linkervleugelverdediger. De bal ketst af op het lichaam van een speler van Excelsior. En RKC gaat het weer opnieuw proberen om iets te forceren in die defensie van Excelsior. Ja, waar ze inderdaad met 8-9 man gaan verdedigen gaan verdedigen. Alleen Van Steensel doet daar niet mee En Van Buren, de beide spitsen van Excelsior. En nu wordt er dan eindelijk eens een keertje een corner geforceerd door RKC, dat er voorlopig maar niet doorheen komt. 24 e minuut nog altijd 1-0 voor Excelsior. Een verrassende tussenstand. Tot nu toe houdt Ajax de 0 achterin. En dat gebeurt niet vaak dit seizoen. Uh, is nog helemaal niet gebeurd dit seizoen. Uh, spelen ze verdedigend zo goed, Rachman? Nee, ik vind het verdedigend onrustig. Ajax is wel de ploeg die nu aanvalt. en We zitten in minuut 67, 3-0 voor de Amsterdammers. Het blijft steeds een beetje hangelijk. Aan de keer kwam Ajax goed weg, terwijl Ajax wordt teruggedrongen tot rond de middenlijn. en De bal nu zelfs teruggaat naar Doelman Vermeer. Geen last meer heeft van de tik die hij kreeg van, van Malki, Hij blijft steeds een beetje bibberen. Een aantal keren werd er goed op buitenspel gespeeld met Jonker, Hoewel ik bij het tweede moment nog dacht. Misschien stond hij zelfs wel gelijk. Maar werd twee keer teruggefloten door de scheidsrechter. Terwijl Lukoki de bal nu heeft op links. Punt straf op gebied. Oje meldt zich voorin. Wel ja. Dan is daar Eriksen. Bal verder naar de rechterkant. En dan wordt hij opgepakt bij Ajax door Ebesilio. Een paar minuutjes geleden in de ploeg gekomen voor Boerichten. Opgroepen voor de voorselectie in ieder geval of opgenomen in de voorselectie van Oranje Boerrichter. Van de week twee keer scorend, maar vandaag wat eh, zwakjes, weinig gezien van hem in deze wedstrijd. De Jong aan de rechterkant, punt van het strafschopgebied, Schiet de bal aan tegen een uh, verdediger van Rode J.C., in dit geval is dat uh, Montaigne. En dan mag Ajax een ingooi gaan nemen. Gaat Roda een dubbele wissel doorvoeren? Of uh, de heren Pluim en de Beulen het verschil nog kunnen maken is maar zeer de vraag. Want een minuut of 22 op de klok en Ajax leidt met 3-0 in Kerkrade. Ik jou en jij mij. Heeft Adem wat laten zien aanvallend, Henkok? Nou, ik, ik heb een schot gezien van Sherry, maar dat was een schotje van uh, ja, 25-24 meter. Die ging er nooit in en was ook naast het uh, doel. Dus aanvallend hebben ze heel weinig laten zien. Voetbal kan heel leuk zijn, maar dit is vooral alsnog een saaie wedstrijd waarin Herenveen de wedstrijd moet maken en daar hebben ze nodige problemen mee. En normaal gesproken zie je bij Herenveen daar moet een gevaar ook vandaan komen. Van mooie Russisch van Asaïdi, daar gaat de bal nu naartoe naar de linkerkant van het veld. Maar die bal is een beetje te hoofd, En hem ik kan er wel met zijn hoofd een beetje bij. Maar kan hem niet binnen de lijnen houden. Maar die Russisch van Asaïdi heb ik nog niet gezien en ook niet van Nausen. Nou, dan is de angel gewoon uit de aanvallende uh, aanvalslinie van Heerenveen. Ja, en Den Haag mikt waarschijnlijk een beetje op de counter. Uh, als ze balverlies hebben, trekken ze zich meteen terug bij eigen speelhelft. Allemaal achter de middellijn. Uh, zo valt er heel weinig te genieten. En ik herinner me alleen nog maar een schot in feite van Janma, Dat levert nog enig gevaar op uh, voor het doel van Ado Den Haag. Dat schot kwam tegen de lat en een poging van Shelly. Dat was meer een poging uit armoede. Van die wist geen andere medespeler van uh, Ado Den Haag stond toen vrij. Nu wel een vrije schot voor Ado Den Haag op het speelveld op de helft van Heerenveen. Bal gaat. Naar, naar Horvat. Horvat die gaat een paar meters maken over de middenlijn. Moet dan die bal weer snel terugspelen naar uh, Rado Saflevic, de verdedigende middenvelder van ADO Den Haag. En die legt hem dan ook weer terug. Zijn we nog helemaal niks opgeschoten. Dan nu eindelijk eens een keer een bal in de diep. Die gaat naar Toornstra. En Toornstra probeert die bal uh, door te koppen naar de linkerkant van het veld. Naar westen die Jamma speelt terug op zijn doelman. En dat gaat maar net goed. Dat gaat maar net goed. En in de rebound kreeg uh, Toornstra die bal nog voor uh, zijn schoen. Maar die kon helemaal geen richting meer meegeven naar de bal. Eerste grote kans, zei van Ado Den Haag. Door een fout van Jamma, die veel te zacht terugspeelde op zijn doelman van de bussen. Van de bussen heel snel uit zijn goal. Maar Ado Den Haag kon er niet van profiteren. En zo blijft het 0-0. Kan ik zelfs hier omgaan met een voorsprong, Filip? Nou, voorlopig nog wel. Want uh, Mick van Buren krijgt nu een geweldige kans. En die kopt net naast. Maar zojuist is ook... Uh... Excelsior op een ongelofelijke manier ontsnapt omdat de linksback Scheinman een krankzinnige fout maakte. De bal eigenlijk aan de zijkant van het strafstopgebied kopte naar Castillon, De spit die toch niet tot de ploegmaten behoort van Scheinman. En Castillon stond daar ineens oog in oog met de keeper van Excelsior Wesley de Ruiter. En de Ruiter kon het schot van Castellon pareren. Een hele rare merkwaardige fout van Scheinman. Gaat dat zien vanavond. Maar uh, RKC krijgt zo langzamerhand wel het iets betere van het spel. Heeft nu ook balbezit op de helft van uh, Excelsior. Maar wordt gedwongen nu door Excelsior om het spel te gaan maken. En uh, dat ligt RKC helemaal niet. Nu misschien een kans als Braber wordt neergehaald. En merkwaardig genoeg vlak buiten het strafschopgebied. Van Scheidsrechter de Bossa daar geen vrije trap voor krijgt. waar hij daar wel recht op had. Goed, Excelsior na ruim een half uur spelen. Nog altijd op die geriefelijke voorsprong. 1-0. Nog geen doelpunten bij Heerenveen Aro. Nee, de ondernam een poging voor ging uh, voor Heerenveen naar een foutje van Sherry. Uh, die ging wel een overtreden, maar schijt Nijhuis had uh, goed gezien dat uh, Dossi werd weliswaar uh, naar beneden getrokken. Maar dat gaf een voordeel. Djuricic kon schieten, maar het schot was uh, niet zuiver genoeg. Zoals er veel niet zuiver is in deze wedstrijd. Nu een duel aan de linkerkant via Soupicepa en Narsing. Narsing krijgt in tweede instantie de bal aangespeeld door Djuricic. Hij zou die bal nu eens in één keer moeten voorzetten. Van er staan twee verdedigers tegenover hem. Maar die bal die komt niet voor de koof. Er zit nog een voet van een Ado-verdediger tussen. En dan kan Ado... Die Probeert uitverdedigen de bal bij John Verhoek te brengen. Maar even wat meer tempo in de wedstrijd. Misschien is het nu El, misschien Dost. Dost op de rand van de 16, wordt gejaagd op die bal door Ado Den Haag. Bal naar de buitenkant gespeeld naar Juricic Op de punt van een strafschokgebied, en die proberen dan A aan te spelen, maar die paas dan A Daar zit een speler van Ado Den Haag tussen. Maar even kijken naar die counter of deze counter nog wat oplevert. En wat sluit Ado Den Haag slecht aan. John Verhoek die speelt die bal helemaal foutief. En dan komt er ook helemaal geen aanvulling vanuit het middenveld. Toodstaat kwam veel te laat aansluiten. Ja ja, en zo mikt Missy Nadeen in Haag weer op een nulletje. En dat hebben ze al vijf keer gedaan dit seizoen. 0-0 nog. Helemaal geen kansen meer gezien bij rode Ajax. ,achter. Jawel, jawel, leuke actie. Kwartier voor tijd. Ajax op 3-0 voor. Leuke actie van Jan Vertongen aan de linkerkant van het veld. In combinatie met Demisilio komt er langs en gaat dan richting het strafsomgebied. Gaat zelfs naar binnen, komt vanaf links. besluit ze uit te halen en uh, dat uh, schot bezorgt uh, Doelman Kieshek van Roda nog veel problemen. Waarin de rebound voor Ajax geen kans om er 0-4 van te maken. Terwijl we kijken naar de hoekschop van de Amsterdammers. Met Eriksen achter de bal komt... Uh, Kort richting Ebesilio. Terug richting Eriksen. Dan richting de verre paal gedraaid. En daar moet Kishek nog vol de lucht in. Klopt loopt Vertongen tegen de paal aan. Maar heeft hij daar voor de rest zo te zien geen last meer van. Het zag er even uit. Alsof die paal toch een flinke touw kreeg van het lichaam van Vertongen, Maar dat loopt allemaal goed af. Maar Ajax wordt natuurlijk niet echt meer gechallenged. Uitgedaagd in deze wedstrijd. Om nog iets heel fraais te laten zien. Dus het, uh, nee, het sappelt allemaal een beetje richting het einde zo. 3-0 voor Ajax. 14 minuten nog op de klok. Henk Kok bij Heerenveen Lex Emers op de rand van de zessie. die gaat uh, schieten. En het schot gaat uh, via zomer gaat dat over de doellijn. En het wordt een hoekschop voor ADO Den Haag. Een onverwacht schot van uh, van Emmers van zo'n meter of uh, 20. En Raymond Zomer die maakte zich een klein beetje boos omdat Raymond uh, zomaar vrij kon aanleggen. Helemaal geen verdediger of geen middenvelder van Heerenveen in de buurt. Om dat schot eruit te halen bij, uh, bij Lex Immers. Nou, ik zien we eindelijk eens een keer Ado Den Haag ook in het 16 meter gebied uh, bij, bij Heerenveen. De wedstrijd heeft absoluut een, een doelpunt nodig. Dat zal alleen maar de levendigheid in deze ontmoeting uh, ver, bevorderen. Maar die hoekschop die wordt genomen en weer heel simpel weggekopt. Slechte hoekschop vanaf die linkerkant van het veld van Westlieverhoek. Bal is afgespeeld weer naar Ado Den Haag. Immers nog eens een keertje, maar Immers weer geen controle. En dan een dik balletje van uh, Judith Siets. Die gaat even een hakballetje geven, maar die hakballetje die komt uh, niet terecht bij, uh, bij Koems. Een van de medespelers van Judith Siets bij Heerenveen. bal is over de zijlijn gegaan en dan gaat naar een vrije schop krijgen. Ja, geen ingooi, maar een vrije schop. Snel genomen van Lef, Wesley Verhoek naar John Verhoek. Weer terug naar Wesley Verhoek, maar die bal die komt weer niet aan bij Wesley Verhoek. Veel onzuiverheden in de pases. En bovendien wordt er nu even gefloten voor een lichte blessure bij Jan Maarten, denk ik. We hebben gespeeld ruim 32 minuten. Het is allemaal niet opwindend. 0-0. We hebben het er al over gehad, Philip. RKC kon aan het begin van het seizoen toch behoorlijk verrassen. Maar nu helemaal niet meer, hè? Nee, en je ziet nog wel dat die patronen erin zitten. Ook nu weer als de bal heel makkelijk rondgaat. Maar het gaat allemaal nu in een te laag tempo. Nu kan Castellion bij de bal, die heel diep wordt gegeven... en op inzet bereikt hij dan een corner... omdat die bal via het lichaam van Daan Smit over de achterlijn gaat. Maar inderdaad, het is zo. RKC kan niet meer overtuigen... Zoals in ieder geval in die eerste paar wedstrijden van dit seizoen. We hebben al wel een eerste wissel gezien al snel. Meijers, de normaal de behendige linkspoot van Ruud Brood. Die is er al heel vroeg uitgehaald. Nu al tien minuten voor rust. En ik had uh, niet de indruk dat Meijers geblesseerd was. In ieder geval Vachtali is zijn vervanger. We krijgen nu die hoekschop. En Van Peppen, de aanvoerder, gaat achter de bal staan. Castellion doet wat lastig bij de doelman van RKC, bij de ruiter. En daar wordt geduwd door de centrale verdediger Ramos. Zodat ook dit niets oplevert voor RKC. Dat maar met moeite tot een fatsoenlijke aanval kan komen hier op Woudenstein. Daarom leidt Excelsior nog altijd met 1-0. Gaan we houden. I've just lost somebody. Bye. Out. I've just lost somebody. Golden Earring. Excelsior, RKC, Philip Koch. Waar uh, Excelsior uh, weer in de verdediging wordt gedwongen door uh, RKC. Dat nu uh, toch wel iets meer energie brengt. En dat moet ook wel, want uh, Brood wint zich behoorlijk op langs de zijkant. Er moet nu wat komen. Nu Castellion is voorziet. de Castellion schiet en die bal gaat maar net naast. Een hele goede kans voor Castellon. Eindelijk is een keertje komt de RKC erdoor en wordt de vrije man gevonden. Hij komt hier het strafschopgebied binnen aan de linkerkant. Krijgt hem ook voor zijn linker. En dat scheelt inderdaad maar uh, krap 30 centimeter schat ik zo in. Een beste kans voor RKC om gelijk te komen. Maar met nog ruim vijf minuten te spelen leidt RKC nog altijd door die eigen goal van Art van Peppe. 1-0 voor Excelsior. Heer Venado, Hancock. De eerste grote kans in de wedstrijd moet nog komen, zowel voor Heerenveen als voor Ado Den Haag. Maar Herenveen is in de aanval, dat gebeurt over de linkerkant van het veld. Ze hebben een potentiële smaakmaker, Acaï, die hebben ze verloren. Heerenveen misje nu zijn inval, de invaller Martinez. Quinter Martinez. nee, die bouw, die gaat uiteindelijk gaat hij nog over de doellijn. het laatst geraakt door het Ado-verdediger. Dus een hoekschop voor de Veen. ACI, die de potentiële smaakmaker, wilde ik vertellen... heeft het veld moeten verlaten in verband met een blessure. En dat verklaart misschien ook wel dat we geen Rusjes hebben gezien van ACI. Die had er moeite om uh, Ami, daar is de rechte verdediger... die voortdurend mee naar voren kwam, om die te volgen. En dat geeft het wel een klein beetje aan. Van normaal gesproken wil ACI die wel de hele linkerkant van het veld bestrijken. Een hoekschop nu voor de Veen aan de linkerkant van het veld. De wedstrijd heeft hard een doelpunt nodig. van er zal ook ado Den Haag wat meer uit zijn schulp kruipen van echte... Dus Ideale, mooie situaties in een 16 meter gebied. Hebben we nog niet gezien. En deze hoekschop van Martínez. levert vooralsnog niks op. Maar hij krijgt een hersenkang. Weer wordt die bal voor de goal gebracht. En dan wordt hij niet goed weggekopt. Nog eens een keertje weer ingezet in de 5 meter gebied. Maar dan kan door Den Haag. Dat kan dan uiterlijk gaan uitverdedigen. over de linkerkant van het veld. Maar er zijn te weinig mensen voorin. Om de bal bij een medespeler te brengen. Daar kan John Verhoek absoluut niet bij. En is de bal weer een hele gemakkelijke prooi voor Heerenveen. In de verdediging gaat de Kunst opbouwen voor de heer De bal in de voeten gespeeld van Juricic. Juricic draait weg bij Torenstraat door een combinatie met Bas Dors. Maar Bas Dors moet hem ook weer terugleggen. Bijna 40 minuten gevoetbald. 0-0. Ajo speelt woensdag in de arena tegen het Zagreb. Wie hebben er allemaal rust gekregen? Het laatste kwartier, achter? ik. Wie hebben er allemaal rust gekregen? Dat valt nog wel mee. Boerichten zagen we gaan. Lukoki. Is er vanaf gegaan en Theo Jansen is er ook vanaf gegaan. En drie wissels hebben we dat betreft wel verbruikt. Vijf en een halve minuut voor tijd. Met name Theo Jansen kunt u wel begrijpen. Altijd wel licht, blessure gevoelig. Daar dus zijn ze er vanaf gegaan. En dan zie je Deli blind als links halfspeler bij Ajax. Toch niet echt een positie waar je hem vaak ziet. Ze zegt er ook iets over de positie van bijvoorbeeld Lodero, een middenvelder. Die er dan blijkbaar van de boer niet in mag. Wat hebben we nog gezien? Een moment, zojuist met Anita en Ramzi. Roda in de aanval. forse duw. Leek een penalty. En die twee eerder al op de andere kant van het veld. Aan de andere kant van het veld gezien. Ook dat had een penalty moeten zijn. Maar die kwam er toen ook niet. En uh, nu is Ajax aan de linkerkant weg. En een fout van de keeper. En dat levert een goal op voor Emicilio. Hij mag uh, zomaar binnenschieten. Vanaf een uh, plek. Het zal 8, 9 meter van de goal zijn. Schuine hoek. En uh, die bal moet toch zijn voor Kiszek. Misschien gaat hij zelfs wel door de benen heen van de doelman van Rode JC. Minuut 85. Eriksen is de aangever blind gespeeld. Zo lijkt het dat je niet kunt zien waar die bal naartoe gaat. Ebisilio dan langs bij Montaigne. Ja, en dan mag Kiesek toch in die hoek. Wel nou, wat beter op zijn tellen passen. Om het zomaar uit te drukken. Want die bal had het toch eigenlijk niet ingemoten. Gemogen, alhoewel hij hard is. Blokje op 5 nog, Ajax op 0-4. Goal van Ebisilio. Het wordt tijd voor doelpunten in de denk de ik ja, ik wil doelpunten zien. Dat maakt de wedstrijd gewoon aantrekkelijk. Maar dan kijk ik kijk even naar uh, Koen. Dat is een van de centrale verdedigers van ADO Den Haag. Die is in een duel met Die uh, met Is hij waarschijnlijk op zijn pols gevallen. Waarvan die houdt zijn ene pols. Die houdt hij toch wel stevig vast. En het zou me niet verbazen dat hij uiteindelijk het uh, veld zou moeten verlaten. Misschien probeert hij nog even vol te houden. Tot de rustsignaal. Omdat we inmiddels 41 minuten hebben uh, gevoetbald. De bal in de verdediging uh, van Heerenveen. Ter hoogte van de middenlijn. Nu Narsingaat kopen. En dan wordt die bal weggehaald door John Verhoek. Maar ook alweer in de verdediging nu van Adolf Den Haag wat dichter tegen de middenlijn aanspeelt. Adolf Den Haag nu Narsing. Maar Narsing wordt onmiddellijk op de hart gezeten door super Supersepa. En dan moet hij die bal even terugspelen. Maar misschien nu wat ruiten bij Koems. Die wil hem meegeven aan Jama Nee, dat doet hij niet. Hij kiest voor Narsing. Narsing een paar meter bij de 16 meter gebied. Dan zou hij moeten schieten met zijn linkerbeen. Dat linkerbeen heeft hij wel, maar niet om te schieten. Want hij schiet of zaken met rechts. En nu komt hij niet eens tot het schot. Bal weer afgespeeld naar de rechterverdediger. Janma misschien nu doors, Doos kan kopen. En die kan die bal onvoldoende richting meegeven. Omdat Koem met zijn geblesseerde hand, met zijn geblesseerde polsen van een gerichte kopbal kan afhouden. En zo hebben we gespeeld. 42 minuten 0-0. En de grote kans is er nog niet geweest voor Heerenveen. En ook niet voor ADO Den Haag. Als je niks zegt, gaat Excelsior nog rustig met een voorsprong, Filip? Nou, dan moet ik maar even niks zeggen. Want ik gun het op zich, dit ploegje, best wel. En uh, waarom ook niet? Ja, ik heb tenminste wel een doelpunt gezien in tegenstelling tot Kok. Al is het een eigen doelpunt. Maar goed, die tellen ook. Helaas voor RKC. RKC dat wel bezig is nu aan een slotoffensiefje. Zo met nog zo'n 30 seconden officiële speeltijd. En wellicht nog een uh, minuutje aan extra tijd. Die zal er ongetwijfeld komen. Want we hebben ook wel een aantal uh, felle charges gezien. Waarvoor Ruud Borzen ongetwijfeld nog tijd gaat bijtellen. We hebben bijvoorbeeld gezien dat Castellion eventjes trapte in het lichaam van de al liggende Van Steensel. Wellicht dat de terugcommissie zich daar nog even over gaat buigen. Als ze dat ook hebben waargenomen. In ieder geval is nu Castellion bezig om te proberen de achterlijn te halen. Maar bij Henk Kok is echt nieuws. Het doelpunt is dan eindelijk gevallen. Narsen kreeg een grote kans op een mooie dieptepaas vanuit het middenveld. En dat was sneller dan zijn directe tegenstander Soepo Sepa. Hij kwam voor Supersepa en speelde bal tussen de benen door van Coutinho. Mooie paas en hij probeert Supersepa nog wel voor scoren af te houden. Maar dat lukt hem niet binnen de 5 meter, al binnen het 16 meter gebied, een paar meter buiten de 5 meter buiten het doelgebied. Heeft Narsing Heerenveen op 1-0 gebracht. En nu zal ook Adel wat meer aan zijn schuld moeten kruipen. En reken ik wel op een leuke tweede helft. Want de eerste helft was amper om aan te zien. Is het al bijna rust bij jou Filip? Nou, we hebben nog zo'n uh, anderhalve minuut te gaan aan blessuretijd. Twee minuten extra tijd in deze eerste helft. En RKC trekt weer ten aanval. Excelsior wordt helemaal teruggedrongen. Nu een lange bal in de richting van Castellion. Waar de lange spits van RKC niet bij kan. En die bal wordt heel rustig opgeraapt. Door de doelman Wesley de Ruiter van RKC. Die hem onmiddellijk weer een harde ros richting Van Steensel geeft. Die die bal weer op de borst aanneemt. Dat heeft hij al vele malen gedaan in deze eerste helft. Hij heeft een hele nuttige functie vervuld in deze eerste helft. En veel van zijn ploegenoten van de opkomende middenvelders aan het werk gezet. Maar vooral door de noeste arbeid de werklust van Excelsior. Staan ze hier nog steeds op een voorsprong. En houden ze vooralsnog RKC tegen. RKC heeft nu wel het beste van het spel. Probeert nu weer een aanval op te bouwen. Via de rasbek. Via Bantjar. Die nu Snow vindt. Snow is helemaal niet van de bal te krijgen in deze eerste helft. Maar ja, er komt veel te weinig rendement uit. Hier dan van Peppe. En de schot van Braben. Dat gaat helemaal de mist in. Die raakt zelfs zijn eigen stambeen. Op de rand van de 16 meter kon hij uithalen. En dat gaat hopeloos de mist in. En is dit niet maatgevend? Is dit niet... Uh, uh, toonaangevend voor de hele eerste helft van RKC. Het wil maar niet lukken bij de ploeg van Ruud Brood. Daarom nog altijd die tussenstand. En gaat Excelsior waarschijnlijk de rust bereiken met een 1-0 voorsprong. Heer van vlak voor rust, Henk Koch. We nog één minuutje voetballen. En Ado Den Haag over de rechterkant nu in de aanval. van de voorzitter. Komt voor de goal en stuit. En dan de bal ook in de handen voor Brian van der bus. voor dat John dan gevaarlijk kan worden. Die heeft hem heel snel uitgegooid van de bus naar de rechterkant van het veld. Dan gaat het Nars. En die krijgt weer diepe Super-Sepa. Houdt van de bal af. Maar bovendien krijgt super assistentie van de wet. In dit geval werd een goede terugdekking gegeven. Bal alweer door Coutinho naar de rechterkant van het veld gespeeld. En dan is er een overtreding begaan. Ja, er is een overtreding begaan. Of er wordt in elk geval gefloten door Nijhuis. En dan mag hier een vrije schop gaan nemen ter hoogte van de, de middenlijn. En die vrije schop wordt genomen, denk ik, door Breuer. Nou, als die vrije schop genomen is, dan zal ongetwijfeld Nijhuis ook zo ongeveer voor het rustsignaal gaan fluiten. Ik denk dat de Heerenveen supporters tevreden zijn met de voorsprong van 1-0. Maar qua spel hebben we heel weinig gezien. Het was absoluut geen aantrekkelijke eerste helft. En het leuke voor Heerenveen is dan dat ze met 1-0 in elk geval uh, leiden. En Nijhuis gaat afluiten voor de rust. En de bal wordt nog even rondgespeeld. Nou ja, fluit nou eens een keer Nijhuis. Van. Je ziet het dat achter in de bal gewoon rondspeelt. Dat heeft hij nu wel gedaan. De Heerenveen gaat rusten met 1-0 door een doelpunt van Narsing. Roda, Ajax, graag nog me niet mee. Ja. Is inmiddels afgelopen, want iedereen geeft elkaar een hand. Niet in de laatste plaats veel handen voor de scheidsrechter... die geen kaart hoeft uit te delen vanavond. Meijer. Ajax, wint met 4-0 in Kerkrade. Boekt de 500ste overwinning in een uitwedstrijd... in de geschiedenis van de club. De eerste keer was ooit heel lang geleden. In 1956, 1-2 bij Sparta. De grote man bij Ajax was Christian Eriksen... met in ieder geval twee en ik denk zelfs drie beslissende passes. Hij maakt zelf de eerste goal... Kortom, voor hem een wedstrijd waar hij mee thuis kan komen. Maar het echte breekpunt in deze wedstrijd zit al heel snel aan het begin van de tweede helft. Twee ploegen die niet hun beste voetbal laten zien, moe zijn misschien wel van de ontmoeting van afgelopen week. En dan staat iedereen te slapen bij een vrije trap van Eriksen. En dan uh, makkelijk afronden voor Jansen. Dan wordt het 0-2 en is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Op voorhand is Rode Aijs toch een affiche waar je veel van verwacht. Dat kwam uit in de bekerwedstrijd. Maar ondanks de vier goals en de dikke overwinning voor Ajax... zullen ze daar heel blij zijn. De neutrale toeschouwer zal denk ik het gevoel hebben van... ja, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken vanavond? Want het was het eigenlijk allemaal niet. Het is rust bij de andere twee wedstrijden. Heerenveen-Ado 1-0, een doelpunt van Narsing. En Excelsior-RKC 1-0, een doelpunt van Van Peppe. Die speelt bij RKC, maar die schoot in eigen doel. Twente PSV is over een uh, minuut of tien de topper van de avond. Let's met de beach. De toppen van vanavond uh, begint pas om kwart voor negen, over een minuut of zeven. En die gaat tussen Twente en PSV, de nummers 2 en 3. Beide 21 punten, beide precies hetzelfde doelsaldo alleen PSV heeft er eentje meer gemaakt en eentje meer tegen. En het kan dus wel eens, uh, Bas uh, Tiggeler, uh, trouwens die zit samen met Ronald van der Geer daar. Bas, het kan wel eens de avond van AZ worden vanavond. Nou ja, AZ staat in ieder geval na dit weekend nog bovenaan. Dat weten ze zeker. Maar AZ zal inderdaad vrolijk kijken naar wat de concurrentie allemaal tegen elkaar doet. Alle grote wedstrijden in de competitie tot dusver zijn eigenlijk gelijk geëindigd. Dus nou ja, misschien dat AZ inderdaad wel profiteert. Dan zal het wel morgen eventjes in Almelo van Herakles moeten winnen. Dat ook maar niet zo gedaan. Maar ze zullen wel met veel interesse kijken naar de wedstrijd van vanavond. Dat is uh, zeker. Zal ik zal maar in één moeten doorgaan, Ronald, met uh, de opstellingen. Ja, doe die maar. Van, ja. Die van Twente om mee te beginnen. Verrassend in die zin dat... Ko adrians en als je hem een beetje kent, is het gek genoeg helemaal WMA niet zo verrast. ongelooflijk aanvallend speelt. Want wat doet hij? Hij houdt het voorin op John, Janko en Bayrami. Hij houdt het op het middenveld, op een drietal, waar Brama een verdedigende punt is. Maar waar ook Chatli en De Jong staan. Dat betekent dat je twee aanvallers eigenlijk op je middenveld zet. En dat je elftal wel heel erg naar voren helt. Achterin Tindalli, Douglas, Bengtsom in plaats van Wisschenhoff. Rosales en en de doel Michailov. En dat betekent, nou ja... Hij wil naar voren. Hij heeft bedacht dat de laatste linie van PSV de minste zou moeten zijn. En gedacht, als ik die nou volle bak onder druk zet... waarbij het dan ook nog de bedoeling is dat Bengtson van achteruit doorschuift op Toyvonen. dan heb ik op die manier die druk op de laatste linie van PSV. En zou dat mijn elftal Twente dus een voordeel moeten opleveren? Of dat zo is, of dat het ongelooflijk gevaarlijk is, dat is de vraag. Uh, vooraf heb je het gevoel dat of na een half uur is 3-0 of 0-3... En wat doet PSV, Ronald? Ja, je moet een beetje denken om daar nog even op terug te komen op Benfica natuurlijk. Ja? Toen er ook een super aanvallend uh, trend te verscheen om uiteindelijk heel snel een doelpunt te maken in, uh, in Lissabon. En ja, uiteindelijk kreeg uh, die aanvallende opstelling ja, die kreeg niet het vervolg dat Adriaanse in uh, gedachten had. We gaan even kijken naar uh, PSV. Daar Eigenlijk geen verrassingen in het elftal. Isaac is de keeper, Manolef Bauma, Marcelo de drie logische achterin. Ik was er even de vraag: wie mag er als linksback starten? Is dat Willems of Tamata? De keuze is op die laatste gevallen: het middenveld met Wijnaldum, Toivonen en Strootman. En dan links voorin de topscorer Mertens met 11 goals. Maar Tafs in de spits. En weer geen plekje voor Germain Lens, de international. Maar Labiat heeft wat dat betreft echt definitief zijn plekje wel verworven. In het de elftal van Fred Rutte. Dus hij staat rechts voorin. Bij uh, PSV straks de spelen tegen FC20. Die wedstrijd overigens onder leiding van Kevin Blom. En het leuke is dat die vier van de laatste vijf ontmoetingen tussen deze twee ploegen vloot. En dus ook de Leidsman was vorig jaar toen Twente hier in dit stadion een prachtige 2-0 overwinning boekte. Het doelpunt dat Theo Jansen maakt. Hij maakt ze overigens allebei. Maar die tweede zal nog fris in het geheugen liggen. Die demarrage aan de linkerkant en de uitstekende stift over Isaak Son heen. Voor het eerst overigens in dit stadion met 30.000 in de competitie. van het stadion is vol. We gaan een minuut stilte houden. Daarover straks meer. Dames en heren, jongens en meisjes. Namens FC Twente heet ik u van harte welkom in de uitgebouwen van...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 Some folks just have one Yeah, others they got none oh, oh. Stay with me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 I look upon your face for oh, oh. Everything you gave And nothing you would take oh, oh. Nothing you would take come clean Jam met Just Breeze. We gaan één minuut stilte houden. Zo meer daarover, zei Ronald van der Geer. En daar krijgt u nu de tijd voor. Nu minuut stilte is uh, inmiddels uh, voorbij. Althans, er is geen minuut stilte geweest. Maar er is wel een prachtig woord gesproken... door de speaker van FC Twente. Want vandaag wordt die uh, nieuwe tribune in uh, gebruik genomen. Althans, ja, de voltooiing van het stadion. 30.000 mensen kunnen erin. En natuurlijk is dat uh, niet zomaar gegaan. Daar uh, zijn slachtoffers bij gevallen bij uh, die bouw. En die stachtoffers werden nog even genoemd. Sowieso heeft Trent vanavond alle mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw uitgenodigd. En in een vak gezet. Terwijl we nu bekogeld worden werkelijk door proppen. Die uh, oh. tot ons beide op het hoofd vallen. Maar uh, de namen van uh, de, de omgekomen uh, uh, bouwers zijn nog even genoemd. Dave Nijkamp en Peter Burgers. De familie daarvan is hier vanavond ook aanwezig. En zo is het dus nog even stilgestaan bij toch de traan die dit, uh, de bouw van dit stadion heeft opgeleverd. De proppen vliegen ons werkelijk om de oren nu. Collega Bas Stichler heeft er zelf ook nog een handje van om als oud supporter zo'n prop ter hand te nemen en op mijn voorhoofd te gooien. Goed, het maakt je alleen maar scherper. Voorafgaand aan zo'n prachtige wedstrijd die op het punt van beginnen staat voor 30.000 toeschouwers. Dus FC Twente thuis tegen PSV. Wat erg beviel trouwens, dat moet ik nog wel even zeggen, is dat de PSV supporters zo even bij die toespraak... wat het hele stadion ademloos luisterde, ook ademloos luisterde. en heel keurig de, de, de mond hield heel keurig meeklapte ook toen daarom gevraagd werd. Kortom chapeau. Zo kan het dus ook. Goed voetballen. Daarvoor zijn we hier dan toch uiteindelijk met z'n allen gekomen. Twente en PSV. Een duel met een uh, nou ja, verhaal. Dat verhaal zal zich vanavond gaan ontvouwen. Het verhaal vooraf gaat dus dat Twente nogal een aanvallend elftal in de bij gestuurd heeft. Co-Adriaanse coach voor Chatley en de Jong op het middenveld. De bal rolt. En na nadat Twente heeft afgetrapt met de eerste paas naar voren waar De Jong op doorloopt. Maar die bal gaat over De Jong heen, wordt dan uh, slecht verwerkt door Manolev. Ongevangen op het middenveld door Twente, Bayrami. Aan de rechterkant beweegt nu Rosales, die krijgt de bal. Als die ook nog naar voren gaat lopen wordt het wel heel aanvallend allemaal. Maar Twente met de eerste bal het straf van PSV en die wordt dan door Bouma weggekopt. Opnieuw door Rosales opgevangen. Twente wil, uh, lijkt het wel in het begin van de wedstrijd met het hele elftal op die helft van PSV staan. PSV met een wilde trap naar voren opgevangen door Michailov. Twente heeft de bal in het begin. Als je zo begint dan zal je snel een dreun willen uitdelen. Dus is de drang naar voren van FC Twente wel te verklaren. Maar dan moet je wel zorgvuldig zijn met de opbouw. Dat is Douglas niet op het moment dat hij de bal naar voren speelt. Dan moet hij het zelf herstellen, uiteindelijk het balbezit. Maar dat doet hij wel in de middencirkel met een overtreding op Tim Matas. Ook nog eens een keer vanavond zijn logische tegenstander. Als diepte, diepste man van PSV. Matas wordt weer omhoog getrokken door de Braziliaan. Die dus dat de Nederlandse paspoort in bezit heeft en uh, volgens Brahma best een aanvulling kan zijn voor het Nederlands elftal. Dat vinden wij ook allemaal, inclusief de bondscoach. Het is alleen nog even wachten wanneer. Hij voor het eerste daarvoor in aanmerking komt. PSV heeft de toegekende vrije trap inmiddels genomen. Bal zit aan de rechterkant, maar het gaat terug naar Isakson. Hij zit op de tribune overigens. Bert van Marwijk met Dick Forns, zijn assistent. Zoals te doen gebruikelijk eigenlijk in de grote wedstrijden in de competitie. Douglas in een luchtduel verzeld geraakt met Mataps. Matafs, Matafs wint eigenlijk half. Bal stuitert een beetje naar de linkerkant. Wordt door Toivonen verlengd. Komt voor de voeten van Tamata. Tamata. Dat blijft toch altijd een beetje lastig. Zijn voorzet komt helemaal aan de andere kant van het veld voor de voeten van Labayat. Die wacht en wacht en wacht tot Tindalli komt. En ziet dan vervolgens heel slim dat als hij de bal een klein zetje geeft dat hij via Tindalli over de achterleg gaat. En dat levert dan PSV vroeg in de wedstrijd na bijna twee minuten de eerste hoekschop op. En die gaat dan normaal gesproken genomen worden door Strootman. Dat is ook nu het geval. Een indraaiende in bal vanaf de rechterkant. En alle hens aan dek dus voor Twente. En voor het eerst drukte in dat strafschopgebied voor Michailov. Grensrechter was resoluut niet. Elke grensrechter ziet Tiendal hier over het hoofd bij een actie. Daar aan de linkerkant komt hij in de corner van Strootman bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Rosales. Komt dan ook van aan de linkerkant terecht. Daar waar er als een haas vandoor gaat richting de bal. Maar te laat is. Uiteindelijk weer terugbezorgd aan die rechterkant bij Strootman. Die richting de achterlijn gaat. Nog altijd richting de achterlijn gaat. Nu richting het schafschapgebied. Buitenkant voeten voorzet geeft. Die makkelijk geplukt kan worden door Michailov, de keeper dus van FC Twente. Die afgelopen week in de bekerwedstrijd nog even verstek liet gaan. Maar uh, nu weer fit genoeg is om in elk geval in de goal te staan bij uh, de Tuckers. Met die uh, aanvallende opstelling dus. En dan is het toch interessant om te kijken wat daarvan terecht komt. PSV kijkt en zoekt en ziet dat Twente het balbezit heeft met Douglas. Er is ruimte voor Bengtson die zo uh, opvallend in uh, de basiself mocht starten van Co-Adriaan. aanvoerder Wisgerhof. Na een enkel blessure, dus geslachtofferd Is dat alleen vanwege die enkel blessure? Of toch ook omdat Bengtson misschien wel zijn kans heeft gegrepen? En toe was aan een basisplaats. We zullen het allemaal zien. Het is 0-0 na drie minuten. Janko kopt en gaat in duel met Marcello wel de lucht in. Krijgt de bal op zijn hoofd, maar die ploft voor de voeten van Toijvonen. PSV via Tamata aan de linkerkant kan ontsnappen. Balletje naar Mertens. Nog op de PSV-helft. Mertens wil tussen twee man door. Krijgt een zwiepertje mee, wordt van de bal gezet. PSV houdt even goed de bal. Ze zegt de Blom hoeft ook niet te fluiten, zou hij het al van plan zijn geweest. En dan kan Mertens weg, Mertens het strafschopgebied binnen willen om Michailov heen. Michailov duikt naar de bal. En wat zegt Blom? Een hoekschop voor PSV als Mertens wel naar de grond gaat. Daar ziet Blom denk ik terecht geen strafschop in. Maar dat de doelman de bal het laatst geraakt heeft. En dat Mertens de bal eigenlijk net niet goed meeneemt. Ietsje te ver voor zich uitspeelt. En dan toch nog op snelheid bij de bal dreigt te komen. Is het laatste zetje van Michailov. Hoekslop nummer 2 voor PSV van de andere kant. Dit ja, Michailov moest helemaal om zijn as draaien. Daardoor liep hij natuurlijk een dikke achterstand op. Omdat die bal zo'n rare curve had. Mertens gaat zelf die corner nemen vanaf de linkerkant. Logischerwijs zijn de centrale verdedigers mee voorin. Mensen met, uh, met kopkracht, maar Tafs is daar ook. En uh, bij staat in de buurt van de keeper. Dan komt die bal bij de tweede paal. Wordt weggekopt. Daardoor Twente ingeschoten. En naar de Uiteindelijk net naastgeschoten door Labiat. Kleine man die zich dan niet in het strafstofgebied hoeft op te houden. Maar er net buiten staat en die afvallende bal zo voor zijn voeten ziet komen. Zijn schot gaat echter een meter naast de goal van FC Twente. En zo blijft het dus 0-0. Maar hebben we wel al twee corners van PSV gezien in de eerste vier minuten. Doeltrap voor Michailov gaat er komen. Die doet hij kort naar Brama, Die meteen wordt opgejaagd door Strootman. De bal terug naar de keeper. Strootman loopt door. Michailov geeft hem een ram in de richting van de PSV-helft. bal 10 meter over de middenlijn op het hoofd van Bauma controle zouden moeten zijn bij Mertens. Die controle is er niet. Hij verspeelt de bal, maakt eigenlijk een overtreding. Twente houdt de bal en mag door. En aan de linkerkant is er dan plotseling wat ruimte. Snel gespeeld voor John. Maar die neemt de bal wel heel ongelukkig aan nadat Brahma de bal in één keer verlengt. Onder druk wel van Manolev gaat de bal over de zijlijn en PSV krijgt een ingooi. Er zit in ieder geval wel vaart, wel schwung en wel energie in het begin van deze wedstrijd. Kleine vijf minuten gespeeld, een 0-0 stand. Isaac stond op zijn beurt maar weer is aangespeeld, maar ook weer opgejaagd. Dit keer door Janko. Die tot diep in het vijandelijke strafgebied komt. En dan komt de bal naar Mertens. Mertens moet de lucht in. Krijgt een duw in zijn rug van Rosales. En trover van de middenlijn komt een vrije schopper voor PSV. De voorbereiding van PSV was niet ideaal. Men kwam hier kort voor de wedstrijd pas aan. Wat problemen rondom het stadion met de toevoer. Dat geldt voor supporters. Maar dus ook voor een supporters of een spelersbus die wat later is. En dus was er werkelijk geen voor of achteruit meer mogelijk voor de PSV-bus. En te laat naar het idee van Fred Rutte is men hier gearriveerd. Maar inmiddels wel bij de les daar. Waar PSV dus al in de eerste vijf minuten twee corners heeft mogen nemen. Oh lastige... De bal van Marcelo zomaar in de voeten van Chatli. Chatli staat 3-4 meter van het grasomgebied. Als hij de bal aanneemt, zich uiteindelijk vastloopt op Toivonen. Dan probeert Twente nog wel een combinatie op te zetten als Chatli de bal weer verovert. Maar uiteindelijk loopt dat spaak, want het eindstation handen van Isaacson. Maar dit was een foutje van Marcelo, de centrale verdediger van PSV. Die tegen Douglas zei, ik snap wel dat jij Nederlander wordt, maar ik zou het nooit doen. Mijn droom is ooit voor het Braziliaanse nationale elftal te spelen. Maar dan zou ik dit soort dingen niet te vaak mee doen, want dan kom je er niet voor in aanmerking. De doeltrap van Isaacson is inmiddels voor de voeten gekomen van Rosales. Die met een omhaal waar Mertens nog met het hoofd probeert bij te komen de bal wegwerkt. Scheidsrechter beoordeelt dat niet als gevaarlijk spel en laat doorspelen. PSV heeft de bal via Strootman nog op de Twentse held. Weer een diepe steekbal naar Mertens. Dit keer het hoofd van Rosales. en De bal is daarmee weg over de zijlijn. Ingooi voor PSV via Tamata. Kort naar Labiat, dan de diepe bal in de richting van Mertens. Die heel slimme duwtje geeft, daar komt Labiat met de bal aan de linkerkant van het veld. Voor het doel staat Matafs, die staat bij de tweede paal. Labiat heeft te veel tijd nodig. De bal verspeelt hij uiteindelijk. Dan wordt hij wel weer opgevangen door Toyfone en houdt PSV de druk erop. Want in de eerste 6,5 minuut gebeurt het toch eigenlijk meer op die helft dan op de andere. En dan had Twente zich anders voorgesteld nu. Balverlies van PSV en een uitbraak van Twente in de maak. Waren het niet dat de Jong... De bal ongelukkig meekrijgt in de drukte. En uiteindelijk via zijn lichaam weg ziet spatten in de richting van het PSV-doel. En daar stond van Twente niemand. Ja, het opsluit op eigen helft door Twente van PSV. Dat slaagt dus niet. Dat zal Koal Adriaanse ook moeten zien. Wat dat betreft is de opzet in de eerste minuten mislukt. Misschien dat het elftal van Adriaan zich wat kan herstellen en gedurende de wedstrijd wel de baas kan worden hier in eigen stadion. Voorlopig is het nog PSV dat toch de lakens uitdeelt en druk zet op Twente. Dat daar bij de enige regelmaat in verwarring komt. Lange bal van Michailov moet op het hoofd komen van de Jong. Komt op het hoofd van Marcelo. Bal blijft wat hangen op het middenveld en wordt dan uiteindelijk opgepikt door Manolev. Manolev aan de rechterkant gaat dan schieten van ver. En de ene Bulgaar schiet de, handen, de bal in de handen van de andere Bulgaar, Manolev Michailov. Het is een mooie combinatie. Het is een zwak schot uiteindelijk van de rechtsback die heel veel ruimte had om stapjes voorwaarts te maken, dat hij de bal uit een soort niemandsland onderschepte. Bal weer door Michailov naar het gespeeld, weer terug naar Michailov, lange bal van hem moet uiteindelijk bij John terechtkomen. Het is het risico dat en neemt door te zeggen we spelen één op één, zoals nu met Manolev die de bal heeft. Dan moet Douglas kiezen, ga ik er naartoe. Daar staat Matas vrij, blijf ik bij Matas, mag Manolev doorlopen. Je hebt kortom eigenlijk geen keuze meer. En dus is het automatisch gevaarlijk. Twente nu in een combinatie. Chatli goed. naar Janko net niet goed. Want er zit dan Marcelo tussen. Met een beetje geluk en een beetje wijsheid. De bal ter hoogte van de middenlijn alweer in de voeten van Bout Brahma, Die met zijn sliding totaal mis zit. Dat doet Labiat ook. En zo krijgt Twente via Tindalli toch de bal terug. En heeft John hem gekregen aan de linkerkant van het veld. Kort dribbeltje. Eén man kwijt. Wil langs de tweede. Maar Daar is hij langs. Op snelheid. Nu weg. Janko voor het doel. De Jong voor het doel. Daar is Janko met het hoofd. En... Net geen goal, want de bal gaat centimeters naast. Gek genoeg, en tegelijkertijd weer meters ook. Hij raakt hem niet goed, hij schampt hem. De bal is op weg naar de tweede hoek. De verre hoek maar heeft vervolgens zoveel effect... dat hij zelfs nog helemaal wegdraait weer bij de achterlijn en bij de zijlijn. Een ingooi oplevert voor PSV aan de andere kant van het veld. Wat op zich nog een lastige plek is voor PSV. Want nu kan Twente PSV dus gaan opsluiten. Ja, wat betreft Twente, je moet natuurlijk ook wel die aanvallende tactiek durven uitvoeren. En daar heeft het ook mee te maken. Ik bedoel, als je dit elke week speelt, ga je eraan wennen en ga je het ook durven. En nu is met name Bengtson natuurlijk de man. Die denkt, ja, ga ik wel, ga ik niet. En dat uh, roept misschien ook wel wat zenuw op Er mag ingegooid worden wederom door FC Twente in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant. Rosales doet dat op Chadli, krijgt het weer terug van uh, Chadli en moet dan. Met een voorzet komen. Dat durft hij niet aan. Kapt eerst uit. Voorzet linkerbeen. Bij de tweede paal bijna gevonden Luc de Jong. Maar de bal wordt weggehaald door Manolev. Daar is Twente weer met Ola John. Ola John schiet op Bauma En zo komt de eerste corner van Twente eraan. Na 9 minuten bij een 0-0 stand. Sterke fase van Twente. Nadat PSV dus in de eerste 5-6 minuten van de wedstrijd heel brutaal bezit had genomen. Van die Twente helft met twee hoekschoppen. En dat schot van Manolev. Heeft nu Twente laten zien dat het ook wel van zins is. In deze wedstrijd toch als het even kan de dienst uit te maken. John. Met de hoekschop vanaf de rechterkant 7 van Twente in de buurt van het strafhofgebied. Daar komt de bal, wordt weggekopt door PSV of eigenlijk half doorgekopt. Dan gaat Toyvon in in en er zit die bal erin. Maar wie raakt die bal het laatst? Het is Douglas. Het is de rebound die plotseling voor zijn voeten valt naar dat PSV uitverdedigd. Toyvon ter de kant zeg maar 15 meter van het doel. De rest wil doen. De bal eigenlijk niet helemaal goed raakt. Half over Douglas heen valt en dan Douglas... Die zijn voetbal tegen de bal zet en denkt, nou ja, dan maar zo. En zo werkt het dus allemaal precies. Niemand kan daar wat aan doen. Hudders scoort en het is 1-0 voor Twente. Heerenveen-Ado 1-0 na 8 minuten in de tweede helft. En hetzelfde bij Excelsior-RKC 1-0 na 8 minuten in de tweede helft. Rode-Ajax eindigt in 0-4. Dwars de reen. Tot zo.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 Ja, je kan diep in Duitsland kijken, de Ardennen over, richting Engeland. Over een mooie droom of een idioot plan. En de gevolgen voor ons vlakke lijntje. Waarom moet dat hier in Nederland? Morgenavond, 9 uur, Alp Dalmeren in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig? De beste clubsponsor ben jezelf.